Start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Robert Baltus met het NOS Journaal. Steeds meer migranten gaan via Nicaragua naar de Verenigde Staten. Vorig jaar arriveerden tienduizenden mensen uit onder meer India, Afghanistan en Senegal in Nicaragua. Ze sloten zich daar aan bij de migrantencaravaan richting Amerika. Het Midden-Amerikaanse land heeft extra chartervluchten toegelaten... waar migranten gebruik van kunnen maken. En ook zijn de visa-regels versoepeld. Daarmee verdient Nicaragua veel geld. Volgens de expert speelt ook de slechte relatie met de Verenigde Staten een rol... en wil Nicaragua op deze manier de Amerikanen dwars zitten. Het treinverkeer in Duitsland ligt komende woensdag en donderdag... weer plat vanwege een landelijke staking door machinisten van Deutsche Bahn. Ze eisen een betere cao en meer loon.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 De stemmen worden nog geteld, maar het is vrijwel zeker... dat zittend premier Sheikh Hasina aan een vierde termijn kan beginnen. De 76-jarige Hasina regeert al 15 jaar onafgebroken. Critici zeggen dat Hasina het land op dictatoriale wijze leidt. De oppositie boycotte de verkiezingen en de meeste kandidaten doken onder. Bij een stembureau ontplofte vandaag bommen. Vier mensen raakten gewond. Een aanhanger van de regeringspartij werd doodgestoken. In de Rotterdamse haven is bij extra controle 600 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten in een zeecontainer met bananen uit Ecuador. Politie en douane in de haven hebben de controles de laatste tijd opgevoerd... om uithalers te betrappen. Dat zijn mensen die in opdracht van criminele partijen drugs uit containers halen. Het weer vanavond en vannacht opklaringen met lichte tot matige vorst. Morgen vrij zonnig, maximum temperatuur iets onder het vriespunt.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 Dit is Kerst met ZFM. Met nu, nu. Peaceful Radio. Welkom terug bij het tweede gedeelte van Peaceful Radio Show 1575. Hier op je eigen lokale radio. We gaan beginnen met een uh, nieuw album van Adam Andrews. Above the Stars. En daarna komt uh, onze Portugese vrienden Luca trio met het album Ser, C-E-R, S-E-R, S-E-R, -E moet ik zeggen. Um, eens even kijken, dan natuurlijk uh, de andere artiesten. En we gaan terug in de tijd met uh, Tom Moore en Sherry Finzer, die maakte in 2019 het album A Journey for Mankind. Dan eens even kijken... Christopher Berghorn met Let Go... Uh, Frans Couture uit Canada... met Only Between Two Piano Sessions. Ja, daar zit aardig weer piano weer aan... zoals ook uh, Masako, Maar ook weer... Uh, een stevige werkjes. En dat is bij mij altijd het ritmische. Zoals de James Asher... met Global Spice. Zo, even een kuchje... En we sluiten af met Kim Tomp, Tomset met de Hollows. Pissel Radio heeft een website, pisselradio.info. Daar vind je de playlist op terug. En je kan dan even alles nalezen. Ik wens je heel veel luisterplezier met Pissel Radio Show 1575. <truimert>